Dit is Radio 1, VPRO NTR, Labyrinth. Hier is Pieter van der Wielen. Our planet is a blue planet. Deep blue water. Dwarfing the patches of land we call earth. Deep blue. The source of life itself. Goedenavond. U luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. We gaan het hebben over de zee en de oceaan. En klimaatverandering, u kent het wel. Maar als het over klimaatverandering gaat, gaat het eigenlijk altijd over bedreigingen voor het land... En dat is toch niet het enige waar onze aarde uit bestaat. Het bestaat toch voornamelijk uit water. Wat betekent klimaatverandering voor de zee? Ja, het water stijgt, maar wat gebeurt er in de oceaan? En in hoeverre beïnvloedt die zee zelf het klimaat? Te gast, zeebiologen Katja Filipparen en Carlo Hijp, hartelijk welkom. En ook marine geolo geoloog Frank Peters, hartelijk welkom. Meneer Hijp, we gaan maar met u uh, beginnen. Er is een enorme conferentie geweest van uh, uw soort mensen, zeebiologen uit alle landen van Europa, eigenlijk uit alle landen van de hele wereld. En de stemming daar was zorgelijk. Zou ik het zo mogen omschrijven? Ja, ik denk het wel. Hè. Wat wij gedaan hebben is van uh, al informatie... die in de laatste tien jaar ongeveer verzameld is geweest... van alles op een rijtje te zetten en dat uh, te updaten... met de meest recente dingen die we in het laatste jaar vooral ook gevonden hebben. En dan blijkt daar toch een beeld uit de voorschijn te komen... dat uh, op zijn minst gezegd zorgelijk is... Hè. Ik denk dat wij ook, zelfs als wetenschappers, lange tijd gedacht hebben... dat de oceanen gebufferd waren tegen ongeveer alles wat hen kon overkomen. En het is nu dat we toch beginnen in te zien... dat ook de oceanen onder invloed komen van het klimaat. En dat er ook in de oceanen heel veel aan het veranderen is. Nou, is er sprake van een zekere mate van zorginflatie? Als iemand veel het nieuws volgt, dan is er altijd wel iets... waar hij zich bezorgd over kan maken. Maar wat in dit geval misschien toch... Uh helpt om de aandacht erbij uh, te grijpen... is dat het ontzettend snel gaat, veel sneller dan iedereen dacht. Ja, ik denk dat dat inderdaad een van de belangrijkste dingen is. Je moet maar kijken, bijvoorbeeld... een van de mooiste voorbeelden daarvan is de visserij. Hè. We hebben dus gevonden in de laatste 10, 15 jaar dat de, de, de vispopulaties, waar wij dus ook van afhankelijk zijn... En die door onze vissers worden uh, opgevist... dat die zich over afstanden van honderden kilometers verplaatst hebben naar het noorden. Hè. We hebben nu in Spanje en Portugal krijgen we soorten die in Senegal zaten vroeger. De, de soorten die vroeger in Spanje en in Portugal zaten, zijn bij ons terechtgekomen. En onze soorten zijn naar Noorwegen verhuisd. Hè. En dan kun je wel, zorg, ja, zorg is een groot woord natuurlijk. Het, is, het verandert. Dat is natuurlijk het, de, de grootste vaststelling. Het verandert... Dat betekent ook dat de mensen die daarvan moeten leven, dat die zich ook moeten aanpassen aan die veranderingen. En de vissen zijn daar een heel mooi voorbeeld van. Katja, Filipa, een van de dingen waarvan ik dacht: nou ja, dat, dat staat toch wel vast, is dat de zee gewoon blauw is. Maar nu, nu las ik dat de kleur van de zee ook razendsnel aan het veranderen is. De, de zee is blauw als er verder geen leven in zou zitten. Maar gelukkig zit er wel leven in de zee. En daardoor kan hij ook een beetje groen zijn. En de. Dat is inderdaad aan het veranderen, maar dat is, moet ik eerlijk bij zeggen, dat is iets van, van hele lange tijd. Dus uh, men heeft uh, net, uh, Marcel Wernand, een collega van ons van het Niels, heeft net al die kleur van de zeep een rijtje gezet. En die ziet daar allemaal veranderingen in, maar in de, lood, uh, de loop van de laatste decennia tot eeuwen. Maar wat je op korte termijn nu ook ziet... is dat dingen ook, zoals Carlo aangaf, dingen gaan nu plotseling heel snel. En we zien ook allerlei kleurveranderingen, zelfs in de Noordzee... waarbij dan de, het noordelijke deel van de Noordzee weer andere patronen vertoont... dan het zuidelijke deel van de Noordzee. En dat geeft nogmaals aan hoe complex het allemaal is. Het is te wijden aan de, de stijging van de temperatuur in de Noordzee... en de verandering van de windsnelheden. Maar het, is, uh, het, het gebeurt zeker en het gebeurt nu snel. Frank Peters, marine geoloog, kijkt op een veel langere termijn... dan die tientallen jaren waar die klimaatverandering over gaat. Waarom is het zo moeilijk om goed in kaart te brengen... wat er verandert of wat er aan de hand is met onze zeeën? Dat is een heel algemene vraag die u stelt. Uh, ik denk omdat het een heel complex systeem is. Als we kijken naar de zee, op zich... Uh, voor een buitenstaander is de zee misschien een grote bak met water. Maar uh, in de zee zit natuurlijk uh, ongelooflijk veel leven en uh, leven in een grote voedselweb... wat uh, complexe interacties heeft met elkaar. Uh, daarnaast uh, stroomt de zee of de oceanen. En er is uh, grote uh, hoeveelheid transport van uh, warmte, energie, zout in de oceaan... Uh, dat is veranderlijk uh, en dat is niet alleen veranderlijk op korte tijdschalen, maar ook op hele lange tijdschalen. We hebben natuurlijk ijstijden gekend en de zeestromingen waren in de ijstijden uh, totaal anders als we die vandaag de dag kennen. Uh, we, beginnen, we beginnen wel op dit moment uh, goed beeld te krijgen over uh, wat er allemaal mogelijk is in de zee. Maar uh, zoals ik al zei, het is heel complex en vaak uh, voor complexe zaken te kunnen, ja, zeg maar. Uh, bevatten uh, hebben we computermodellen nodig. En die computermodellen die, uh, uh, ja, die moeten natuurlijk uh, gevalideerd worden, zoals dat mooi heet. Dus we moeten kijken of ze het inderdaad goed doen. En daarvoor gebruiken we data uit het verleden. Omdat de toestand van de oceaan toen een, zeg maar, in een hele andere toestand zich bevond als vandaag de dag... Uh, om te kijken wat zeg maar, zo'n klimaatsmodel allemaal uh, kan... en of de voorspellingen inderdaad kloppen... met datgene wat wij denken zoals het in het verleden zat. Dus daar moet je heel veel variabelen in doen... en er is ontzettend veel gerekend, nog los van dat het moeilijk is... om al die monsters op al die plekken in die enorme zee uh, te nemen... en daar dan iets zinnigs over te zeggen. Ja, zeker zijn wel. Dus de complexiteit speelt een belangrijke rol. Maar ook de juiste vraag stellen, denk ik. Het is in die zin ook wel belangrijk dat we ook onszelf... Uh, vaak in de media merken we van... Nou, we veralgemeniseren vaak uh, dingen veel te veel. Dus als komen. ik het heb over de zee of de oceaan... dan denkt u, man, waar heb je het over? Nou, mee, meer in, in de zin van, nou, uh, uh, global change. Hè? Wat, wat is dat nou eigenlijk? Wat, wat willen we nou precies weten? Willen we weten hoe, hoe hard het gaat met de zeespiegel? Uh, willen we weten wat de temperatuurveranderingen zijn? Maar misschien moeten we ons... Eerder de vraag stellen van nou wat betekent de, de temperatuurverandering op een bepaalde plek in de, uh, op aarde. Dat is denk ik veel gerichtere vragen dan. Carlo Heip, bijvoorbeeld zeespiegelstijging. Dat is inmiddels een klassieker. Iedereen weet nog El die voor zo'n scherm stond en geleidelijk aan werd die planeet nog veel blauwer. En hele stukken van de landkaart die, die werden ook blauw. De zeespiegelstijging die uh, verloopt niet helemaal evenredig op allerlei plekken. Nee, dat is eigenlijk ook een heel ingewikkeld proces. Zoals Frank net zei, het is niet zo eenvoudig... Het heeft te maken met het feit dat de aarde geen perfecte bol is. De, de aarde is een geoïde. Het lijkt een beetje op een peer, een ingezakte peer. En natuurlijk ook de, de zwaartekracht op aarde is niet, niet overal hetzelfde. Je hebt, je hebt continenten, op sommige plekken is de oceaan diep. Op andere plekken is het heel ondiep. Dus die zwaartekracht zelf, dat zwaartekrachtveld, is niet homogeen verdeeld. En dat betekent dat die zeespiegelrijzing op sommige plekken dus groot is. Dan op andere. En er zijn zelfs plekken in de oceanen, waar de zeespiegel daalt. Het is dus zeer complex. Je kunt spreken... Over een, over een soort uh, gemiddelde zeespiegelstijging... die kunnen we goed meten, omdat we satellieten hebben. Hè. We kunnen sinds, sinds een paar decennia zijn we bezig met dat te meten... en we zijn nu vrij zeker dat die zeespiegelreizing... rond de 2-3 mm per jaar bedraagt. Hè. Met een tendens, dat moet ik ook wel zeggen, om, te, om toe te nemen. Maar dat is een gemiddelde. Hè. Dat betekent op sommige plekken zal het meer zijn... en op sommige plekken zal het minder zijn. En dan maar meteen het slechte nieuws... Want dat... Stond in een van de persberichten naar aanleiding van die conferentie... Uh, in Europa zal het meer zijn. En gaat het ook sneller? Wel, het hangt er af. It, uh, de, de, de, de grote pakken ijs die die zijspeler gaan doorreizen, die liggen dus op twee plekken op de wereld. En dat is in Groenland... En dat is op Antarctica. Daar ligt dat ijs, dat is zoet water, uh, well, bevroren zoet water. En als dat gaat smelten, dan gaat de zeespiegel dus reizen. Want het zeeijs is natuurlijk vroeger ook zeewater geweest. Dus dat doet er eigenlijk niet zo toe. Het is vooral het landijs op Groenland en op de, op de Zuidpool dat dus gaat smelten. Nu, het ijs op Groenland vanwege dat uh, zwaartekrachteffect, effect, dat, uh, die zeespiegelreizing daardoor zal minder Europa treffen. Maar de zeespiegelreizing die zal optreden als Antarctica gaat smelten, die zal echt rechtstreeks bij ons aan de deur gaan kloppen. Hè? En dat is, dat is al... Uh, um contra-intuïtief, omdat je zou denken... de Noordpool is relatief dichtbij Europa. Dus dat ijs, dat komt hier aan. Ja, absoluut. Dat is inderdaad contra-intuïtief. En ik moet zeggen, als simpele bioloog... heb ik daar in het begin ook lastig mee gehad. Hoe kan dat nu, dat als er op Groenland het ijs gaat smelten... dat we er in het begin, hè, nogmaals, dat al het ijs in Groenland smelt... moeten we spreken over vier meter, à, zeven meter meer zeespiegelen. En dat is natuurlijk op heel de wereld. Dan gaat dat op Nederland treffen. Hè? En dat is een gigantisch getal, moet je moet dat eens voorstellen. Dat, uh, dat het niveau van de zee hier aan onze kusten is vier meter hoger. Well, niet ineens, maar op termijn. Maar wat, Antarctica... voor ter wat voor termijn? Ja, nou, misschien honderden jaren. Hè? Misschien, uh, dat hangt er allemaal van af. En ook daar is er een grote onzekerheid... omdat we niet precies weten hoe snel dat, dat ijs op Groenland aan het smelten is. We weten daar, ik moet ook zeggen... de laatste gegevens die je daarover hoort... zijn vrij alarmerend, hè? dat het dus eigenlijk sneller smelt dan we vroeger dachten. Dit zoals het ijs op de, op de, op de Poolzee, op de Arktische Oceaan... ook veel sneller smelt dan we vroeger dachten. Katja Filipaar, dat is eigenlijk zo wonderlijk... dat elke keer dan komt het IPCC met een rapport en zegt... nou, we weten het, onze modellen kloppen en we hebben het nu helemaal in kaart gebracht. En dan even later, dan blijkt de weer barstige realiteit het IPCC weer genadeloos af te straffen. Nou, ze, ze worden in die zin niet genadeloos afgestraft. Dat, dat wil ik even ontkennen. Maar wat zij doen is, zij, zij doen zo'n goed mogelijke voorspelling op basis van de laatste gegevens. Maar de wetenschap staat niet stil. Dat gaat ontzettend hard. En steeds meer mensen beseffen hoe vreselijk belangrijk is dat we hier beter grip op krijgen. En mensen gaan dus allemaal uh, gigantisch aan de slag om aan te rekenen, te meten. En komen dan tot nieuwe inzichten. Die ze overigens delen met, met de IPCC. Zo snel mogelijk en die daar ook absoluut voor open staat. Maar dan duurt dit weer even voordat het volgende rapport verschijnt. En dat is voorbeeld bijvoorbeeld van die zeespiegelstijging nu. Die, dat is vrij recente inzichten geven, dus aan dat doordat het ijs smelt daar ook een. Um, een massa verdwijnt en dat ter plekke waar het ijs smelt, dat daar dus de zeespiegel gaat dalen. En als bijvoorbeeld het geval van Groenland, als daar het ijs smelt, dan krijgen we bij IJsland een daling van 10 meter. En uiteraard smelt het dan niet alleen op Groenland, het zal ook andere plekken zijn. En het IPCC heeft nog gerekend met, met het smelten en dan het gemiddelde geleidelijk helemaal egaal verdelen rond de hele wereldbol... Maar dat zullen ze voor het volgende rapport niet meer doen. Dan nemen ze deze nieuwe gegevens uiteraard weer mee. Dus het is heel belangrijk dat ook de mensen die de beslissingen moeten nemen... over of we al dan niet onze dijken gaan verhogen... of al dan niet mensen hoger moeten verhuizen... ook weet hebben van die laatste informatie. Omdat die nog zo anders kan zijn dan die informatie van een paar jaar geleden. Dus het is niet alleen de klimaatverandering zelf die zo hard gaat... maar ook de inzichten in wat de effecten kunnen zijn voor ons... Uw eigen vakgebied, ja, dat is uh, de zee, maar iets specifieker uh, wat daarin leeft: algen, plankton. Ja. Wat, wat ziet u voor rare dingen gebeuren als het dan maar zo snel gaat? Uh, we zien dus allerlei uh, nou ja, veranderingen in het plankton. Onder andere doordat je, als je naar de open oceaan gaat, omdat het zo warm is, heb je vaak een toplaag waar, uh, waar dan het leven in zit. En die uh, dus stratificatie wordt het genoemd. En die mengt zich dan heel slecht met die diepere laag. En doordat het warmer wordt, wordt die laag steeds steviger. Steeds moeilijker om te mengen. Steeds als je met dezelfde windkracht erop blaast... dan krijg je dat steeds moeilijker in beweging. En dat heeft allerlei gevolgen voor die algengroei. Als die laag heel stevig is. Ze moeten hun voedingsstoffen van onder hebben. Die krijgen ze niet, niet toegevoerd. Dus dat zijn bepaalde zaken. En andere zaken die we zien is bijvoorbeeld die hele verzuring van de, van de oceaan. Is dat je wat je in de oceaan hebt zitten, zijn allerlei algen. En in principe vangen algen het CO2 weg, net als bomen dat doen net zijn tenslotte ook planten, planten dat phytoplankton. Dus die vangen het CO2 weg. En die verrotten dan. En op een gegeven moment komt dat CO2 weer terug in de lucht. Behalve voor een aantal algen die zijn zo zwaar, die vangen dat weg en die zakken dan naar de zeebodem en blijven daar heel erg lang liggen. Dus dat het is een soort ja, een vangnet voor een deel van het CO2 wat wij produceren. En dan is er een groep algen die hebben dan een schaaltje van, van kalk. En dat schaaltje van kalk dat is uh, nou, gevoelig voor de, de verzuring van de zee. Of hij wordt eigenlijk minder basis, maar dat noemen we dan de verzuring van de zee. En dat zou zo kunnen zijn dat doordat de zee wat zuurder wordt, dat kalkschaaltje wat minder zwaar is... dat die algen minder goed groeien en dat ze minder CO2 gaan wegvangen. Waardoor er dus meer in de lucht blijft zitten. Het wordt nog warmer, nog warmer, zodat we denken... het gaat nog harder, nog meer CO2, nog meer verzuring. Dus dan kunnen we in een soort... Want warm, uh, warmer betekent verzuring automatisch. Nou, het is eigenlijk CO2 betekent uh, warmer en CO2 betekent verzuring. Dus dat zijn twee verschillende effecten van die toename van uh, koolstofdioxide in de lucht. Het zijn twee hele aparte lijnen. Maar op een gegeven moment als ze dus de zee verzuurt en er, wordt, uh, er zijn minder van die algen die minder CO2 wegvangen, blijft er meer in de lucht zitten, waardoor het ook weer warmer wordt. En aan de andere kant die meer CO2 die maakt de zee nog schuurder. Je hoort het ook weer... wel eens andersom, namelijk het wordt warmer dat is, dat is lekker voor de algen, dan komen er meer algen en die vangen meer CO2 af dat is goed nieuws. Bovendien is dat ook lekker voor de visjes, want die lusten graag wel een algje. En het is ook weer goed voor de vogels, <lacht> want die kunnen dan weer meer vis eten. Kortom, klimaatverandering is leuk. Uh, dit zou kunnen gebeuren. Dit is niet een algemeen beeld, maar dat wordt wel bijvoorbeeld gezegd voor de Polen. Omdat je daar, uh, daar verdwijnt, het, uh, verdwijnt het ijs. Dus het is maar, uh, Frank gaf het ook al aan. Er zijn lokaal kunnen daar hele, hele verschillende dingen zijn. Op de ene plek kan iets omhoog gaan, op de andere plek kan het dalen. Of het nou gaat over zeespiegel, of het nu gaat over algengroei. Voor de Noordpool wordt het inderdaad verwacht. Omdat daar als het ijs verdwijnt, wat nu nog veel harder gaat dan men ooit dacht, is er meer ruimte voor het en daar zou het best zo kunnen zijn dat dus, dus omdat het ijs smelt... is er meer water, is er meer licht voor phytoplankton en groeien ze daar harder. Bovendien is nog een deel van de vis die nu uit het zuiden richting de Polen gaat. Die zou daar mogelijk van kunnen profiteren, maar vis eet geen algen. Daar zitten nog heel veel stappen tussen in het voedselweb. Dus die moeten dan allemaal op dezelfde manier meedoen. Wil dat inderdaad zo uitpakken. Is het ook zo dat, dat uh, het zeeleven zich op een andere manier gaat gedragen als het warmer wordt, dat ze andere plekjes behagelijk vinden... of dat ze elders Absoluut. voedsel vinden? Dat, ja, dat is dus ook een van de redenen waarom we vissen naar het noorden zien gaan. En dat is dan nog maar de vraag. En dat is heel sterk gerelateerd met temperatuur. Maar het is nou niet zozeer dat ze temperatuur voelen... en dat ze zich... Uh, ze voelen zich inderdaad wat prettiger bij een bepaalde temperatuur... maar dat heeft in feite te maken met, het, met de zuurstof. En dat komt bij... Uh, het zijn koudbloedige wezens, de, de vissen... En dat betekent, er zijn alle processen gaan sneller lopen als het iets warmer wordt. Zo werkt het bij koudbloedige beesten. En in dit geval, als, je, als het iets warmer wordt, dan kunnen ze sneller zuurstof opnemen. Maar ze hebben ook meer zuurstof nodig om aan hun ja, basismetabolisme, om gewoon zelf in leven te blijven. En dat laatste gaat net even iets sneller. Dus in feite, als het warmer wordt, krijgen ze het benauwd. En omdat ze het benauwd hebben, dat is de reden dat ze naar het noorden gaan. Dus Noordwaartse migratie of polwaartse migratie moet je eigenlijk zeggen. Want aan, de, aan de, de zuidelijke helft van de wereld gebeurt hetzelfde. Dan gaan ze richting Polen. Dat is een van de factoren. Het andere is, is dat heel veel beesten in hun levenscyclus, die hebben ze getimed op temperatuur. Er zijn uh, papegaaiduikers langs de kust van Noorwegen. Die gaan broeden op een bepaald moment dat, uh, dat, uh, dat uh, een daglengte of een temperatuur. Maar omdat allerlei andere dingen verschuiven en vissen eerder naar het noorden gaan, is het nu zo dat als zij zich daaraan houden en dat niet aanpassen, dan tegen de tijd dat zij hun jonge behoefte hebben aan die vis, is die jonge vis die gewoon gereageerd heeft op de temperatuur van het water, die is al lang voorbij. En dat is iets wat je de hele tijd ziet in alle Maar dat is, uh, dan, dan heb je dus winnaars en verliezers in de klimaatverandering, namelijk het vogeltje dat de jonge vis mist, maar de jonge vis die uh, eindelijk een keer uh, ongestoord kan opgroeien. Ja, dat is helemaal waar. Dus je ziet continu zie je die, uh, die verschuivingen en sommige soorten worden heel, uh, heel, heel uh, abundant, die komen heel veel. En anderen zie je verdwijnen. Ja. En anderen ontmoeten elkaar, wat ze normaal niet zouden doen. Wat natuurlijk ook wel interessante combinaties kan opleveren. Ja. In de zin ja. van voedsel of, ja. uh, of vijandschap of dat soort dingen. Ja, ja, dus die nooit elkaars concurrenten waren, worden het nu plotseling wel. En dan is spannend wie dan de strijd gaat winnen en wie hem gaat verliezen. En dat, nou, dat is een van die, van die dingen die het complex maakt. Want voor een deel kunnen we dat Inschatten, maar je kunt je al voorstellen hoe ontzettend lastig dat het is. De zee bevat steeds minder uh, zuurstof. Vooral in kustgebieden heerst dat. Als gevolg van bemesting vloeien steeds meer voedingsstoffen de zee in... waardoor een verstikkende algenbloei ontstaat. Ander leven legt daar dan, dan het uh, loodje. Caroline Slomp, chemicus aan de Universiteit Utrecht... onderzoekt een paar van deze zuurstofloze gebieden... waaronder de grevelingen in Zeeland. Met als uiteindelijk doel natuurlijk het bestrijden... van die uitdijende zones zonder zuurstof. Verslaggever Remy van der Brand voer mee op een onderzoeksschip... op die grevelingen waarop behalve Caroline Slomp... ook bioloog Filip. Meisman rondliep. Oh, we zijn al bezig. Ja. Dus hiermee gaan we lange monsters van de zeebodem nemen. Er gaan twee metalen buizen via een katrol het water in. En de blub. En dan kunnen we uh, de zeebodem bemonsteren zonder dat die verstoord wordt met, het met een deel van het water wat erboven staat. En dan kunnen we allerlei dingen in meten. Oh, moet ik er, oh, een helm, oh, ja, moet een helm. op. Ja. Okay. Dus deze kern gaan we zo meteen een plakje snijden. En dan gaan we meten, uh, gaan we allerlei chemische dingen aan meten. Allerlei, chemische dingen? Ja, allerlei, wat, wat moet ik zeggen? We gaan meten... Uh, uh, dingen die, die belangrijk zijn bij de afbraak van dode algen eigenlijk. En uh, dan kun je ze in kaart brengen hoe worden die algen eigenlijk in de tijd in die zeebodem afgebroken. Weet je hoe groot het, uh, hoe groot het probleem ongeveer is eigenlijk? Mondiaal. Ja. Nou, dat, dat er geen is. zuurstof is. Nou, er zijn... ja, is? Heeft iemand een paar jaar geleden in kaart gebracht? Als je in Google Earth kijkt, dan kun je het ook zien, kun je het gewoon vinden op de kaart. En er zijn meer dan 400 gebieden uh, waar je dit vindt in kustwater, gewoon mondiaal. En, uh, vooral Noord-Amerika, Europa, maar ook andere gebieden. Gewoon overal waar veel mensen wonen, waar veel voedingsstoffen de zee in gaan, krijg je dus die algen groeien en als die algen naar beneden zinken, dan, uh, dan heeft dat zuurstof nodig om af te breken. En, uh, en als je dan niet goed het water, als dat niet zo goed gemengd is, dan heb je gewoon geen zuurstof meer in het uh, bodemwater. Maar zijn dat grote gebieden? Ja, dat zijn best gro nou, de Oostzee is heel groot. Dat is de allergrootste. En, uh, en uh, ja, dat, is, dat is gigantisch groot. En dat komt door die algen? En Dat, dat komt door, door de, mensen. Dat komt en... door mensen, door de voedingsstoffen. Het, is, het Oostzee is niet zo goed gemengd van nature. Ja. Het is een beetje stilstaand water. En als je daar dan veel voedingsstoffen in laat komen. en veel algen laat groeien. en die zinken naar beneden, dan, ja, dan raakt dat zuurstof gewoon op. Het ja, is een beetje een slootje, zeg maar. Ja, is echt een pomp. Ja. Ja, dus het is ook de visstand, dus het is een probleem daar. En uh, um, ja, er zijn uh, grote veranderingen in uh, soorten vissen. Dus het is een probleem. Dus daar, de landen om de Oostzee willen er ook echt iets aan doen. Het is gewoon echt een probleem. We zijn er vijf keer geweest, nu dus uh, vijf jaar achter elkaar. En, uh, om, om onderzoek te doen, om te kijken wat gebeurt er nou met voedingsstoffen in de Oostzee. En hoe kun je dan het probleem ook oplossen? Want dat is natuurlijk de vraag. Want je wilt, je wilt dat die voedingsstoffen uit het systeem verdwijnen. We hebben die meststoffen in zee laten gaan... Die zitten daar en, en hoe, hoe verdwijnen die nou? Wat kan je nou het beste doen? Ja, je kunt ze de moeilijk allemaal weer met een schep netje uit gaan vissen. Ja, dat lukt niet. Dus wat je kan doen is, wat er gebeurt, is ook dat ze verdwijnen van nature voor een deel in de bodem. En dan fosfaat is een belangrijk probleem. stel je dat die fosfaat zich of gewoon in de bodem verdwijnt en daar vastgelegd wordt. Dan hadden ze niet zo goed naar gekeken. Dus daar keek ik dus naar. Van hoeveel van dat fosfaat wat daar uh, wat zit, komt weer helemaal naar boven en kan weer gebruikt worden. En hoeveel, hoeveel verdwijnt definitief? ja, want dat het weer loskomt en weer gebruikt wordt door diezelfde algen die dus de bodem ja. stikken, dat, dat wil je niet. Dat wil je niet. Je wil. Je algers, die die algen de keel doorsnijden. Ja. maar dan ja. moet je weten hoe die voedingsstoffen zich door het water en, ja. en de bodem ook in, en alles. In die bodem uh, verdwijnen. Dat, dat is precies wat we onderzocht hebben. Ja. We dus dat we gezocht gedaan... naar wapen eigenlijk. Ja, dus, er zijn mensen die, die hebben allerlei ideeën. Die willen bijvoorbeeld de OEC gaan beluchten. Dus gewoon uh, het met pompen of uh, allerlei, allerlei ideeën. Gewoon zuurstof erin. Maar het is ontzettend groot natuurlijk. Dat is bijna niet te doen. Er zijn nee. ook mensen die denken... die het is geen aquarium. Nee. nee. Dus, uh, maar het is ook verder niet zo'n goed idee. Want je kunt daar allerlei effecten door krijgen. Waardoor je moet blijven beluchten. Uh, als je dat doet. En, uh, en als dat niet lukt, dan wordt je probleem zelfs erger. Ja. De enige echte oplossing is gewoon dat je die voedingsstoffen minder van het land naar binnen laat komen. En het systeem zal zichzelf herstellen. Alleen de vraag is, hoe lang duurt dat? Dat is ook een vraag die wij willen beantwoorden. En daarom zijn we weer ook in de Grevelingen. We zitten nu willen uh, um, we gaan kijken hoe, hoe dit verschilt van de OC. En, en waar, wat de overeenkomsten zijn. Ja, want een overeenkomst is dat de Grevelingen gaat ook een beetje dood. Ja, de, de Grevelingen heeft de, ook zuurstofloosheid en uh, in, in het bodemwater. Steeds um, meer ook? Steeds meer, maar vooral gewoon dat is een kwestie van tijd. De Grevelingen was vroeger een open systeem, goed ja. gemengd. Er zijn twee dammen gezet, waardoor het gewoon een uh, stilstaand zoutmeer is geworden. En dan wordt het langzamerhand gewoon, dan, ja, dan, dan krijg je met de tijd dat het, uh, dat het steeds, bodemwater steeds meer zuurstofloos wordt. Ja, ja ik ruik rot ei. Ja. Oké, okay, ik ga even voelen aan het sediment. Het ziet er wel heel zwart uit dit. Ja. Ja, dat zijn die sulfides die neerstaan met ijzer. Dat maakt het sediment zwart. Het is niet hetzelfde sediment als No, Nee, het ziet er niet uit. Het is een Ja. Wat zie je daar? Er zitten wit-grijze vlekken. Ik weet niet wat het is. Er zit een organisch rijke laag. Daaronder zit een soort wit-grijs. Ja, dit zijn bacteriën. Die ah, lange dat, draden vormen. Oh, dat een beetje witte, die, witte beetje schimmeldradig -achtige. Het ziet eruit als schimmel. En eerst ja. dachten, ze, dachten de mensen van Rijkswaterstaat dat het schimmel was. Maar het zijn geen schimmel, het zijn bacteriën die eigenlijk matten vormen. En die net op het, uh, op het punt zitten waar de zuurstof verdwijnt en waar de sulfide uh, verschijnt. Oh. En die gebruiken om als is dat als energiebron. Maar is dit dan een beetje, zo beetje het enige leven wat... Uh... In deze zone is dit het enige leven. Maar denk je dat je dit uh, probleem ooit kunt oplossen? En dat je uiteindelijk misschien iets vindt om mee in te grijpen? Um, ik denk het wel. Ja, ik denk dat het wel uh, we kunnen wel begrijpen hoe het werkt straks. Dat denk ik wel. En, uh, de oplossing is een ander verhaal. Ja. Want de, oplossing, de makkelijkste oplossing is minder voedingsstoffen het systeem. Minder, en dan op termijn herstelt het zich wel. Maar uh, dat duurt soms lang. Ja, kunnen we dus, daarop wachten? Dus, we Ja, dat, dat hangt van het systeem af. Het hangt vanaf waar je bent. Dus, uh, maar ja, ik denk wel dat het, uh, als we beter begrijpen hoe het precies werkt, dus we dan inderdaad ook ideeën kunnen. Dus, uh, wel oplossingen kunnen bedenken. En nog andere over andere oplossingen na kunnen denken. Kijk. Ja. Zie je die oranje? Ja. Een kleine wormpje daar. Oranje streepje. Oranje ziet er streepje. Een uit als een, Oh nee, hij beweegt. Vijf. Ja. Oh, borsteltjes. Ja. Hij doet het zelfs nog. Ja. Dit is het eerste teken van leven dat we... Ja, we hadden ook die bacteriën. Ja. Maar dit is het eerste, eerste meer cellige teken van leven. Ja. ja. Eerst, uh, dus er zit uh, hier ongeveer 40% zuurstof... Dus is, Hoe weet je dat nou? Uh, ja, we hebben een, uh, een apparaat laten zakken oh. die de zuurstof uh, meet tot uh, op, elke, op elke diepte. Okay. Als voorbeeld. Uh, maar dat is ineens best wel weer veel. Ja, maar het is hier. Um, vergeleken met die het is, vergeleken. een maand geleden was er, zat er hier veel minder zuurstof. Ai. Dus nu is er zuurstof teruggekomen, maar het duurt een tijdje eer. De wormen en de, de het bentos, dus de, de diertjes uh, die, op de bodem leven. die op de bodem leven, terug van bovenaan naar beneden afzakken naar de diepere delen die terug ze, uh, zuurstof beetje krijgen. Een beetje zo afgeleiden, zeg maar, ja. de zevelingen. Maar dus, ja. okay. er oh, is er nog een. Komt is nog een, kijk. Ja. Oh ja, dat is iets kleiner. Ik kan het goed zijn als we nu de stop opzetten en als de zuurstof afneemt, dat er nog meer naar boven gaat. Ik wou ja. zeggen dat je ze zo langzaam ze ziet sterven. Nee ja, ook. Dan komen ze naar boven, naar lucht luchthappen. Maar het duurt een tijdje neer. Dus, uh, je kan die gerust een paar dagen zonder zuurstof uh, ja, zetten en dan uh, doodgaan. U hoorde chemicus Caroline Slomp en bioloog Filip Meijsman aan boord van een onderzoeksschip op de Grevelingen te Zeeland. In een reportage gemaakt door Remy van den Brand. En u luistert naar Labyrinth Radio, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Katja, Filipa en Carlo Heip zitten hier. Zeebioloog en ook marine geoloog Frank Peters is hier. Hoe is dat eigenlijk als jullie elkaar ontmoeten? Gaan jullie dan ook meteen uh, zeeverhalen uitwisselen? <laughs> Ik denk het wel, ja. Ik denk dat biologen en geologen mensenrassen zijn die elkaar goed begrijpen. Want de ene kent niet zonder de andere. Dat is het grote uh, plezierige daaraan. Een geoloog. Om te begrijpen hoe dat zijn gesteenten worden gevormd. En hoe dat zijn sedimenten zich verplaatsen. Uh, moet iets van de biologie afweten. En de biologie speelt zich ook af in een geologische context. Zowel historisch. Als je de evolutie wil begrijpen moet je de geologie kennen. Maar het is natuurlijk ook en, zo dat jullie, dat jullie veel tijd op boten doorbrengen. En, en daar dus ook uh, ja. waarschijnlijk een bepaald soort cultuur aan ontlenen. Ja, we zitten regelmatig <lacht> met elkaar op zee ook. En dat zijn ook eigenlijk de leukste tochten als je inderdaad... Uh, Mensen hebben van verschillende disciplines die uh, op één onderzoeksschip uh, zitten en dat je inderdaad eigenlijk uh, vanuit verschillende uh, achtergronden naar hetzelfde probleem kijkt. En uh, is het niet dat is heel verhelderend. Ja. eenzaam, saai? Nee, het, de blauw. het is uh, juist heel erg leuk. <laughs> ja. en, uh, het is uh, vaak ook een beetje weg van uh, de dagelijkse zaken hier aan, uh, aan de wal zou ik maar zeggen. En um, Want die staan ja, het is een leven aan. van. Uh, van uh, uh, hard werken en uh, slapen eten en dan weer verder gaan met je werk. En dat is natuurlijk toch wel. Uh... Maar in, in uw geval, hè, want u doet onderzoek naar fossielen. En uh, dan moet je dus ja, monstertjes van de bodem nemen. Hoe lang duurt zo'n tocht? Hoe lang bent u dan op zo'n plek? Nou, dat varieert heel erg. De, de, de kortste tochtjes die zijn in de orde van een paar dagen of een week. Uh, en de echte hele lange tochten, die kunnen, die kunnen maanden duren tot, tot 2,5. Soms zelfs al drie maanden, denk ik. Drie maanden aan boord en dan stil liggen op één plek... en elke dag weer opnieuw iets naar beneden laten dagelijks. Nou, je ligt niet drie maanden stil op één plek natuurlijk. Je moet natuurlijk van, uh, vanuit een havenplaats vertrekken... en dan uh, moet je natuurlijk nog eens varen naar uh, de plek van waar je onderzoek hebt gepland en dan uh, doe je daar je onderzoek. En afhankelijk van wat dat is, je kunt het water bemonsteren... maar je kunt ook de zeebodem bemonsteren om te kijken wat, wat Katja al zei... de organismen die vandaag de dag in de, in de, in de zee leven, de plankton... dat sterft af en dat, dat dwarrelt naar beneden. En dat vormt als het ware een soort uh, uh, ja, fluffy layer op een beetje een... een uh, hoe zeg je dat? Fluffy. <laughs> een een, weet een hele zachte, uh, zachte laag op de oceaanbodem. En uh, door de tijd heen uh, zeg maar verhardt dat natuurlijk. En dan krijg je echte oceanische sedimenten. En die kun je met een onderzoeksschip kun je die weer aanboren. En uh, dat noemen we dan het geologisch archief. En daar komen in feite die, die, die, die algen, waar Katje ook naar kijkt, die, uh, die haal je daar weer uit. Maar dat zijn zeg maar de grootmoeders en de overgrootmoeders van. Uh, de organismen die vandaag de dag leven. En die vertellen je natuurlijk weer uh, hoe het in het verleden zat. Ja. En dat is interessant, daar kunnen we zo nog over praten. Maar uh, ik wilde ook nog weten uh, van Katja Filipa hoe je nou zeker weet dat je het goede monster hebt genomen. Omdat de zee is bewegelijk. Uh, je wil iets weten over het aantal uh, plankton... In uh, Oh nee, plankton komt niet in individuen. Individu, er is nooit één plankton. Nee, nee. Nee. Dus de hoeveelheid plankton ja, in een... Ja in een uh, stuk zee. Hoe weet je nou Want dat het niet aan je monster ligt? Je laat je gewoon een potje zakken... en dan heb je een monster zeewater. Hoe maak je een goed monster? Dat, dat is een sport op zich. En dat is zo belangrijk dat je inderdaad een goed monster hebt. Dus als wij naar zee gaan voor plankton... Een van de dingen is, als je naar de Waddenzee gaat... dan uh, ieder uur, je hebt daar een getij wat in en uit stroomt met een, uh, met een hoop geweld. Dus een uur later heb je al een ander monster dan een, dan een uur eerder. Dus wil je iets weten van, uh, zeg van er was vandaag zo plankton, dan moet je minstens 13 uur lang monsteren... waarbij je dan minstens iedere 20 minuten een monster neemt. En dan kun je iets zeggen van die plek, het gemiddelde van een dag. Wil je dan meerdere plekken hebben? Wil je iets zeggen over de westelijke Waddenzee? Dan moet je al uh, meerdere plekken gaan doen. Maar ga je naar de diepzee... Dan wordt het nog ingewikkelder. Je hebt wel iets minder variatie in de, in de ruimte. Dus, uh, maar dan, uh, de diepte wordt dan heel belangrijk. Omdat je dan lage plankton hebt. Dus wat je daar vaak vindt. Je hebt nu satellietopname, bijvoorbeeld, Die zeggen iets over plankton. Maar die kijken alleen aan het oppervlak. Ook die kleur van het water waar uh, Marcel Werner het over heeft. Dat is het oppervlak. Je kijkt Marcel Werner dus is die uh, promo die, die ons ja. vertelt dat de zee niet meer alleen maar strikt blauw Blauw is, blijft. maar ook varieert naar groen en terug naar blauw. Maar dat is alleen het oppervlak, want waar het zich echt in de oceaan speelt, is meestal op 10, 20 meter diepte. Daar zit het meeste fytoplankton, Daar zitten de meeste planten. Dat is hun... Ze hebben daar de plek gevonden waar ze nog net genoeg, loeg, uh, genoeg licht vinden om, om te groeien. Maar ook genoeg voedingsstoffen. Want Die komen van onderuit, van, uh, van de, van de watbonen. Van, uh, van Frank van die grootmoeders voor een deel uh, verrotten die weer en komen die weer uh, terug als voedingsstoffen voor de algen. En het licht komt van boven. Over. Dus zij zoeken een plekje in de diepte die voor hun optimaal is. Dus wil je een goed monster nemen in de, in de oceaan... dan moet je al weten hoe, hoe diep die dichte algelaag zitten. En vaak moet je daar gewoon dan maar op allemaal verschillende dieptes gaan meten. En dan talen we middelen voor de hele diepte. En dan heb je één plek. Dus het is ontzettend veel werk om goed monster te nemen. En wat wij ook continu doen, is dat proberen zo efficiënt mogelijk te maken. Dus iedere keer als je thuis komt, dan zeg je... hadden we er genoeg, hebben we gaten, hebben we genoeg variatie... denken dat we te pakken hebben. En dat, mm -hmm. die kennis nemen we mee voor de volgende keer. Maar dat is, dat, daar gaat heel veel van onze tijd en energie in zitten... om het goed voor te bereiden. Carlo Heip, is er niet een andere manier te bedenken... In plaats van uh, potjes zeewater optakelen vanaf een boot, kunnen we niet iets. Uh, ja, wat we natuurlijk makkelijk tot satelliet. onze beschikking hebben, zijn de satellieten. Nee, het is, uh, ik moet zeggen, ik ben nog van voor de tijd dat de eerste satellietbeelden binnenkwamen. En we hebben natuurlijk een totaal ander beeld van de oceanen, van de hele wereld, andere, dankzij de satellieten gekregen. En we kunnen nu op een uur zien wat we vroeger in honderden jaren konden zien. En dat is natuurlijk een enorm verschil. Maar zoals Katja al zei, die satellieten die kijken maar een tien meter diep. Hè? Dus de grote kunst is nu eigenlijk van af te leiden uit zo'n satellietbeeld wat er zich daaronder bevindt. En want iedereen zegt, de oceaan is blauw. Hè? Ik moet dat toch wel tegenspreken. De oceaan is eigenlijk zwart. Hè? Want de diepe oceaan, er zit geen licht. Het licht zit in de eerste honderd meter. Als je zegt dat de oceaan is blauw, dan ben je eigenlijk de mens die van bovenaf naar de oceaan kijkt. Dan ben ik oppervlakkig. Eigenlijk. Jij bent eigenlijk oppervlakkig, ja. <laughs> maar als jij als organisme in de oceaan leeft, dan is de oceaan voor de allergrootste bulk van het organismen, is de oceaan pikdonker. Dus echt zwart hè? en koud daarbij ook nog. Dus dat maakt dat je dus, wat wij proberen te doen, is vooral met modellen te werken. En we gebruiken die satellietbeelden, we kennen de oppervlakte en dat proberen we door een mathematisch model af te leiden wat er daar zich beneden bevindt. Kan bijvoorbeeld bij helpen dingen zoals hoeveel voedingszouten zitten daar, hoe diep is die stratificatie van die bovenste lagen. Maar heel de oceaan monsters is natuurlijk totaal onmogelijk. En dat zal voor onze kleinkinderen ook niet zijn. Wij moeten dus werken met representatieve plekken op aarde. We moeten zo'n aantal. Ja, Weinig, heel weinig. Er is gezegd dat de totale hoeveelheid zeebodem, de oceaanbodem die we echt fysisch onderzocht hebben, dat dus we dus een monster genomen hebben en naar boven genomen dat het ongeveer twee voetbalvelden is. Terwijl de oceanen dus miljoenen vierkante kilometers groot zijn. Dus wat we hebben echt bestudeerd hebben fysisch is dus twee voetbalvelden. En dat, dat bewijst dat we dus daar eigenlijk, ja, we moeten wel met andere technologieën werken dan alles te gaan meten en overal monsters te gaan nemen, dat kan niet anders. Ja, en dan wil ik nog even... wat we ook nu doen, is een nieuwe technologie ontwikkelen. Dus er is naast de satellieten en het gewoon het veld ingaan... proberen we nu ook uh, allerlei automatische meetapparatuur in te zetten. En dat kan ook omdat die recent beschikbaar is gekomen. En dat kan zijn dat je ergens een, een boei neerlegt... met allemaal uh, meetinstrumenten eraan... die continu voor jou de temperatuur meten... zelfs de hoeveelheid algen meten, Maar dan heb je het nog maar van één plek. Dat kan, dat zie je steeds meer gebeuren. En wat je ook ziet is een Argofloat, Dat is ook een fantastisch instrument... Dat wordt losgelaten ook van de beagle is het losgelaten van die de, lange de die, die, die die VPRO-boot ja ja en dan hebben ze toen ja vp VPRO-boot ja. ja die toen de tocht van Darwin heeft nagevaren en dat is een apparaat dat laat je los en dat gaat zelf dat gaat naar beneden en komt weer naar boven dus die pakt daarmee ook de diepere waterlagen mee die meet onderweg en als die boven komt dan zendt die al zijn informatie naar een satelliet en dan kunnen wij het ontvangen en een van de laatste ontwikkelingen zijn gliders. En dat is eigenlijk dat is een, soort, een soort vlieger onder water. Die programmeer je van tevoren. Dan zouden wij hem bij het nieuws gewoon in de, in de, vanaf het steijertje los kunnen laten. En dan gaat hij helemaal een tocht volgen omhoog omlaag om de, om de watplaten heen. En weer terug verzamelt zo zijn informatie. En daar moeten we het ook van hebben. Want die kunnen veel vaker meten dan dat wij zouden kunnen doen. Maar het blijven een beetje schattingen. Dus we moeten dan wel handmatig blijven meten... om zeker te weten wat zij aan getallen binnenbrengen. Dat het ook de getallen zijn waarnaar we op zoek zijn. Dan hebben we één groep mensen nog niet genoemd. En dat zijn de duikers. Want we wonen pal naast Noordzee. Maar wat er precies in leeft, drijft en zwemt... dat is eigenlijk niet zo heel goed bekend. Een groep duikers van de club duikt de Noordzee schoon... daalt regelmatig af naar wrakken op de Noordzeebodem. Ze trekken er de rommel, oude netten en visserslood vanaf... en bekijken het leven op en in de roestige wrakken. Verslag. Gerda Bosman had een uh, wonderlijke tocht, kunnen we wel zeggen. Ze ging met de duikers Medezee op en sprak met bioloog Joop Kolen... en beroepsduiker Ben Stievelhagen. Even een lijntje gooien. Ja, ik sta al klaar. Oké. Okay. Een scheepsvrak is een, eigenlijk een kunstriff. In het begin, als het zinkt, dan is het natuurlijk een soort afval wat op de bodem ligt. Maar na een tijdje wordt het gekoloniseerd door allerlei interessante dieren. Het hele wrak is eigenlijk bedekt met uh, zeeanemonen en uh, slijkgranaaltjes. Uh, en daar zitten grote uh, vissen op, kabeljauwen, steenbolken, grote scholen. Het is eigenlijk helemaal bedekt uh, met dierenleven. Je ziet alleen aan de vormen zie je het vak nog. Maar het staal en het uh, hout, dat is eigenlijk niet meer te zien. Het is helemaal bedekt. Ik had uh, vrij goed zicht. Ik moet een beetje gokken, een meter of uh, tien, misschien wel vijftien. Het was erg helder. Een beetje stroming, maar goed te doen. En nou, er zaten heel veel uh, steenbolken grote scholen op het wrak. Ik heb zelfs een pollock gezien. Pollock is uh, ook een kabeljauwachtige vis. Je ziet eigenlijk vooral uh, in de waterkolom bij het wrak vaak kabeljauwachtige. Ze worden aangetrokken door uh, objecten onder water. Waarschijnlijk ook doordat het voedsel voor ze zit. Maar ook als een soort schelplek. Het is een, in de zee zo dat uh, als er iets drijft of ligt... Dan heb je binnen no time de vissen bij. Vissen vinden het leuk om bij objecten zich op te houden. Toen wij begonnen te duiken 22 jaar geleden op de Noordzee, toen zat het helemaal vol met vis. Die wracken, echt, Je moest opzij duwen om iets van het wrak te zien. Het is veranderd. En tegenwoordig kom je nog maar hier, sporadisch zeg maar, grote, grote vis tegen grote kabeljauw, pollak. Het verandert. Heel veel netten zitten erop. Heel veel lijnen zitten erop. Een onhoudbare situatie. En daar wilde ik graag verandering in brengen. Ja, de, de Noordzee is natuurlijk ons grootste natuurgebied, dicht bij huis. Maar eigenlijk onbekend. En onbekend maakt ook onbemind. Maar het is dan fantastisch. Het is gewoon de moeite waard om te beschermen. We moeten het gewoon beschermen. Nou, ik begon eerst zelf dingen te doen. Natuurlijk, iedereen duidelijk, er was, pakte ik een mes en dan snee ik wat lijnen door. Haal ik wat lood mee, wat, uh, wat netten nam ik mee. Maar goed, dat is een druppel op de gloeiende plaats. Ik denk, daar kan ik nooit alleen. Ik moet proberen een goed team om me heen te krijgen. En dat is heel erg gelukt. En soms zitten er heel veel krabben in uh, verstrikt. Soms zit het net er helemaal vast. Dan heb je toch uh, messen nodig en zo om die krabben los te krijgen. En die, uh, die krabben die, uh, werken ook niet mee. Die wij zijn bang en die knijpen in je vingers. Dus die maken het je ook niet makkelijk. Dus meestal stoppen we ze met net en al in een postzak. Zodat we ze boven water veilig uh, met alle tijd uh, uh, los kunnen maken. Zonder ook de krabben te beschadigen. Dus het zo, dat, was een dat is een mooi duich. Een heel mooi thuis. Ja. Een uh, groezelig postzak. Waarom nemen jullie dat postzakken voor? Uh, omdat ze volgens mij omdat ze stevig zijn, licht en waterdoorlatend. Heel belangrijk, want als je een soort uh, rubberzak zou gebruiken, dan uh, ben je 200 kilo water, water aan het tillen. tillen ja. En dat onder water maakt het niet uit, maar boven water moet het aan boord komen. En dan uh, is het niet te doen natuurlijk. Wat zit er tussen? Een plastic inktvis. Een fluoriserend gele plastic inktvis. Ja, we hebben een bergje netten voor onze neus liggen met uh, inktvisjes inderdaad. Felgekleurde inktvisjes. De vissers noemen dat pullen. Dat zijn uh, felgekleurde uh, kunstaasjes uh, die voor de kabeljauwen vooral uh, heel uh, goed uh, schijnen te werken. Het zijn er echt veel. Nou, een stuk of twintig of zo. Ja. Je moet natuurlijk wel uitkijken uh, voor de haken die ertussen zitten. Als je dat, zoals ik ja, er zitten venijnige weerhaakjes bij. Ja. Ik zie ook een paar blinkers. <laughs> of hoe uh, heten die dingen? Het zijn uh, pilkers. Dat zijn, uh, het is eigenlijk lood en kunstaas in één. En ze zijn meestal in de vorm van een visje. Maar dit is toch geen lood? Dit is. Uh... Ja, ik denk dat het. Dat lood is. denk ik wel. Ik, ja. ja, dit is wel lood. Oh ja, inderdaad, je buigt het zo krom. Dan kan ik met staal kan ik dat zo niet buigen. Maar op de Noordzee, jij ziet het al, er hangt van alles gebruiken ze. Dus volgens mij dus is, is, de, gaat het gewoon omdat het zwaar is. En uh, aan, aan levend spul, wat, wat zit er dan nog tussen? Want dit is echt gewoon uh, ja, wat er een troep uh... <laughs> hangt. Ja, wat we nu voor ons nuts Nou, het is redelijk schoon. Er zit een uh, tubularia, dat is een... Ja, uh... ah, dat beweegt van alles in. Ik zie opeens hier alles voor mijn neus krioelen. Ja. Wat zijn dat voor dingetjes? Dit zijn uh, spookkreefjes. Spookkreefjes, dat is echt heel erg veel. Ja, dan zit het... Uh... Je hebt op het vrak... Dit, dit is dan een slijkganaal. Je hebt slijkgranaalen en spookkreefjes. En die, die bedekken eigenlijk het hele vrak. Het hele vrak zit erbij vol. Dus als je iets van het vrak meeneemt, vislijn of net... dan zit er altijd een heleboel op. En dan nog iets levends wat er wat minder smakelijk ja, uitziet. Ja, uh, Nu lijkt het nogal vies. Maar onder water uh, gaat het open in een, uh, een soort, uh, lijkt het lijkt net op een, echt een bloem. Het zijn wel dieren, maar het, uh, als hij aan land komt of als hij schikt onder water, dan trekt hij zich helemaal samen tot een slijmerige uh, bal. Ja, ik vind het niet veel sympathie op deze klont. <lacht> het is een soort uh, opgestuifde kwal. Ja, inderdaad. Ja, daar lijkt het wel op, Ja. Ja, Je zou het heel vies kunnen vinden, inderdaad. Ja, het is ook heel slijmerig als je het vastpakt. Nou, we hebben een uh, formulier dat uh, kun je invullen na je duik. Dus je gaat duiken, je kijkt goed rond, je onthoudt een beetje als je wat bijzonders ziet. En dan, uh, als je klaar bent met duiken, dan uh, pak je dat formulier erbij. Je loopt het door samen met je buddy en dan streep je welke soort aan. Uh, ken ik niet, heb ik wel gezien. Uh, uh, zoveel heb ik er gezien. Eens een formulier. Dat is op zich leuk, maar dat zegt dan nog niet zoveel, omdat we het heel veel duikers laten doen. En al die duikers maken heel veel duiken. Krijgen uiteindelijk heel veel informatie, die stoppen we, laten we, we werken samen met de stichting Anemoon En die werken weer samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ja? En die gaan daar uh, berekeningen laten daarop los. En dan kunnen we echt zinvolle informatie krijgen over welke dieren komen nu we op welk vrak voor. Ja precies, en wordt het meer of wordt het minder, dan kan je daar pas een conclusie aan verbinden. Ja, precies. Ja, het is nu vooral een inventarisatie. Dit project is dit jaar gestart. In totaal is er toch heel weinig uh, onderzoek op die wrakken gedaan. Dus we weten niet zo goed hoe het nou precies zit. Hoeveel dieren zitten nou op welk wrak? En wij willen het graag beschermen, want wij zijn ervan overtuigd dat die dieren belangrijk zijn. Maar om te kunnen beschermen moet je weten wat er zit. Want anders weet je niet wat je wilt beschermen. Bioloog Joop Kool en beroepsduiker Ben Stiefelhaag... in een reportage gemaakt door Gerda Bosman... die naar verluidt brakend over de achtersteven hing groen weggetrokken... wegens een plots opkomende zeeziekte. Gelukkig was daar Milena de Lahaye die zo aardig was... om het bandrecorderapparaat even vast te houden... zodat wij nu nog deze reportage hebben kunnen... Horen. En wij zitten hier in de studio met marine Katja Filippa en Carlo Heip. En Frank Peters, marine geoloog verbonden aan de Vrije Universiteit. U had het net over uh, de, de fossielen in de zee. Dat is ons archief, zei u. En dat is heel nuttig, want een zeestroom kan je natuurlijk moeilijk in kaart brengen. Omdat je moeilijk een, een druppel van GPS kunt voorzien. Of op een andere manier precies kunt weten welk stuk water waar precies vandaan komt. Ja, de fossielen spelen een belangrijke rol... in het reconstrueren van de geschiedenis van de oceanen. Want uh, we, hebben natuurlijk heel we zijn snel geneigd om te denken... nou, de oceanen die zijn er nu. Maar ze hebben natuurlijk uh, in het verleden... Natuurlijk, uh, in een totaal andere toestand uh, gefungeerd. En uh, als we 20.000 jaar geleden teruggaan, hadden we een ijstijd. En uh, de oceaancirculatie, weten we inmiddels... die was uh, vrij dramatisch anders. We hadden, zeg maar, de... De golfstroom zoals die vandaag de dag stroomt die, uh, stroomde uh, veel minder krachtig... en veel meer oost, richting, o, richting het oosten, zeg maar oost-west. Dus niet zo ver naar het noorden. En uh, daarmee kwam er dus veel minder warmte ook... Uh, naar, uh, naar de, de Noordzee, uh, of naar de Noordelijke Zee, moet ik zeggen. Dus ook naar de Noordzee natuurlijk. En um, fossielen heb fossiele was... hebben daar een belangrijke rol in gespeeld... om dat zeg maar, te begrijpen hoe dat, uh, hoe dat heeft verlopen. Ja... Hoe weten we uh, uh, nou wat eerst was? Was er nou eerst die veranderende zeestroom of was er nou eerst die ijstijd? Nou ja, het zijn twee, eigenlijk twee verschillende dingen. Kijk, de ijstijd is eigenlijk een algehele toestand van de, van de, van de wereld waarin dat we een toename hebben van ijskappen. En daarmee ook gepaard een lager zeeniveau. En dat is eigenlijk een, dat heeft zich herhaalde malen uh, afgespeeld in de geologische geschiedenis. De laatste miljoen jaar, uh, zeg maar ongeveer tien keer. Dus we hebben grofweg om de 100.000 jaar hebben we een ijstijd. Dat is een, uh, een soort periodiciteit die uh, voor een geoloog redelijk te voorspellen is. We weten nog niet precies wat het mechanisme erachter is. Uh, wat we ook zien is dat... Zeg maar, wanneer we van een zeg maar, glaciale naar een interglaciale cyclus gaan... dat er dan ook eh, oceaanstromingen eh, zeg maar, eh, zich verleggen, om het zo maar te noemen. En dat heeft natuurlijk met elkaar te maken. En het is eh, soms een beetje een kip-ei-verhaal, dat klopt wel. Ja. Eh, wij zijn natuurlijk eh, ja, toch op, op zoek van eh, wat triggert wat. Uiteindelijk eh, is het natuurlijk een soort cirkel waarin dat dit... Uh, geheel zich beweegt. Hè? Want je gaat van een glaciale tijd naar een interglaciale tijd en weer terug. Dus je moet op een gegeven moment ergens beginnen en zeggen: van oké, okay, nou, wij zijn geneigd om vandaag de dag te beginnen. om te vandaag de dag zeg maar als pijlpunt te gebruiken, om als, uh, als nulpunt. Maar als we van daaruit gaan, uh, gaan redeneren, dan voor een geoloog uh, gaan we natuurlijk met een hoge mate van zekerheid naar de komende ijstijd toe. Dus dat is, uh, nu, is weer komt, een andere visie op het verhaal. Ja. Weten we niet precies, maar er komt een nieuwe ijstijd. Ja, dat is uh, denk ik wel uh, wat er aan de orde is. Uh, tenminste, voor geologisch gezien, uh, zeg maar zonder ingrijpen van de mens. Uh, is dat, uh, is dat zeg maar, vrij aardig te voorspellen. Uh, maar waar, waar we het net al over hadden... de, de, de snelle toename van de CO2... En de, of zeg maar, de, de, de, de, zeg maar de, um, de broeikasgassen in de atmosfeer... want methaan hoort er natuurlijk ook bij, waterdamp zelf ook... Um, maakt eigenlijk de zaak vrij moeilijk. En um, moeilijk in die zin dat het met een snelheid verloopt... die we ook niet kennen uit de geologische geschiedenis. En daar zit eigenlijk het pijnpunt. Voor uh, onszelf, want de planeet aarde redt het wel. Maar, maar wij mensen maken onze leefomgeving uh, uh, moeilijk daarmee? Nou, mogelijkerwijs wel. Het, wat we net al zeiden, het, wordt, ik, ik vind er wordt vaak vrij negatief gedaan... over, over klimaatverandering. of uh, Klimaatverandering kan ongetwijfeld positieve effecten hebben, natuurlijk. Het is maar net hoe dat uitpakt. Alleen, ik denk dat we ons moet, niet moeten laten verrassen... wat er gaat gebeuren. En uh, ik denk dat je daar zeg maar, het onderzoeksgeld uh, goed voor moet gebruiken. Door te zeggen van, oké, okay, wat, wat gaat er nou precies gebeuren? En wat betekent dat voor ons? Bijvoorbeeld uh, Carlo, die zit ook wel eens regelmatig in het zuidwesten van het land... waar we de mosselteelt hebben. Nou, uh, CO2-toename uh, in oceaanwater verzuurt... of CO2 in oceaanwater verzuurt. Nou, ik kan me voorstellen dat mosselen... zeg maar veel minder sterke schelpen zouden kunnen bouwen... Uh, als gevolg van oceaanverzuring. En dat zijn eigenlijk, ja, hele misschien wel indirecte problemen, maar wel die ons direct treffen. Dan maar heb je even het terug straks naar, zijn... de, naar de zeestromen, want, want u zei uh, fossielen zijn ons archief... die zijn heel belangrijk om te bepalen welke zeestroom waar loopt... hoe die veranderen, hoe die kunnen veranderen... en welke invloed die dus ook hebben op het klimaat. Is dat gewoon Je hebt een bepaald beestje die fossiliseert op een gegeven moment... en dat beestje, de, aan dat beestje kun je zien waar de zeestroom loopt... en dat koppel je dan aan andere informatie... en dan weet je ongeveer hoe dat verandert... Met het klimaat? Ja, eigenlijk in het kort gezegd klopt dat wel een beetje. Kijk, als je de vraag stelt van um, hoe veranderen zeestomen, zeg maar glaciaal-interglaciaal, dan praat ik over tijdschalen die, zeg maar, uh, vele generaties, zeg maar, dus minimaal honderden tot misschien wel duizenden jaren. Uh, daarin spelen de veranderende zeestromen een belangrijke rol. En uh, wat we dus doen uh, op zee... is dat we dus een klimaatarchief proberen aan te boren. Dus we gaan met een schip de zee op... en we nemen een, uh, een, een monster van de oceaanbodem. In ons geval is dat een kern, want een kern... Um, daar is, zit gelaagdheid in en die gelaagdheid, uh, naarmate we dieper komen in de oceaanbodem, heb je oudere sedimenten. Dus dat is een, zeg maar, een klimaatsarchief. Je hebt dus zeg maar, een, een tape recorder van, uh, van de veranderingen op die plek in de oceaan. Nou, uh, dan is eigenlijk de vraag van wat peuter je uit die modder en uh, wat kun je daarmee? En uh, eigenlijk willen we daar heel veel mee, maar we worden natuurlijk beperkt. Uh, omdat we natuurlijk dat op een indirecte manier uh, moeten we daarachter zien te komen. Dus we moeten eigenlijk heel creatief uh, gaan denken en bezig zijn. En alles wat we bijvoorbeeld vandaag de dag kunnen meten aan de oceaan, dat willen we eigenlijk ook voor het verleden weten. En daar spelen die, die, die, die fossielen een belangrijke rol in. Maar als, als, ze, als zeestromen veranderen en als er af en toe ijstijden zijn, uh, dan is die CO2 die wij uitstoten vergeleken daarmee peanuts. Maar dan is de volgende vraag is er een soort omslagpunt. Is het denkbaar dat er op een gegeven moment... omdat de polen smelten zoveel water bij komt... dat, dat je een zeestroom verlegt? En dat het dan ineens een rampscenario wordt? Nou, de eerste correctie is dat het geen peanuts is. Want waar we over praten... de, de hoeveelheid CO2-verandering vanaf zeg maar 1880-1900... Um, die is even groot op dit moment als wat wij geologisch kennen... Uh, als glaciale interglaciale verandering. Dus wij hebben als mensheid. zijn wij in staat geweest om binnen pakweg uh, 100, 120 jaar. evenveel CO2 in de atmosfeer te pompen. Uh, vergeleken met. Zeg maar, een glaciale interglaciale verandering. Dus daar waar de natuur. zeg maar 5, 6.000 jaar over doet. dat hebben wij. Een 120 jaar voor elkaar gekregen. Dus, uh, dat is, dat dus de, zorg, de zorg zit hem in de snelheid vooral. Ja, dat is absoluut waar. Ja. En, en u zei één correctie, maar toen kwam er nog een tweede. Nou, dat is eigenlijk... Ik wilde dit eerst even rechtzetten. Ja. Want het is, het is zeker wel vrij... Ik wil niet zeggen dramatisch, maar het gaat heel erg hard. En ik denk dat de snelheid van het proces, de snelheid van verandering... dat dat eigenlijk de grote onbekende is in het geheel. Um, op zich, we, we kunnen heel veel in, in laboratoriumculturen kunnen we kijken wat de effecten zijn van. Uh, de vraag is ook een beetje hoe snel het leven zich kan aanpassen. Maar is er een omslagpunt, Carlo Heip? Is er een, Hype, is er een, een, een punt dat, dat het zo snel veranderd is dat, dat, ja, dat als zoals je een, een kopje naar de rand van deze tafel kan uh, bewegen en dat hij dan ineens omvalt, dat hij tuimelt? Ja, in, uh, we hebben uh, een theorie in de ecologie die daar inderdaad van spreekt. Hè. De zogenaamde tipping points. En dat je dus van een bepaalde toestand... En een toestand daarmee bedoel ik samenraap... Van, van dieren, planten, geologie, temperatuur, fysica, wat have you... Uh, van een bepaalde toestand naar een andere toestand... die dus heel sterk kan afwijken van de vorige, maar die ook stabiel is. En dat maakt dan dat je dus van, om terug te keren naar de oorspronkelijke toestand... dat dat dus zeer moeilijk wordt. Ja, een van de beroemde voorbeelden waar we allemaal aan denken natuurlijk... is de, wat je noemt de thermohaline circulatie, de diepwatercirculatie van de oceanen... die dus zorgt voor die terugkerende warmte de oppervlakte, via de golfstroom. Ja, die fameuze film van een paar jaar geleden, die laat dus zien dat als die zou stoppen, dan krijg je inderdaad een enorm tipping point. Hè. Was dat de day, day after tomorrow? Ja. En toen werd het niet warmer, toen werd het juist ineens ontzettend kouder. kouder omdat die, dus die, hmm. Dat kan ook inderdaad, hè. theoretisch is dat mogelijk, doordat je dus meer zoet water krijgt op de plek waar het uh, koude water wordt gevormd, door het smelten van het ijs, kan dus die, die diepe circulatie uh, die, uh, gerimd worden en gestopt worden. En we zijn dus, dus een van onze onderzoeksonderwerpen in Europa en ook op ons instituut zelf... dat we dus nu metingen hebben om te kijken dat tussen Groenland en IJsland... hoeveel van dat koude, diepe water er eigenlijk gevormd wordt. En om daar de vinger aan de pols te houden. Want ik denk dat dat een van de grote problemen ja, is. En is het dan zo, Katja Filipaar, dat de natuur wel weer flexibel is? En, en dat de beestjes wel weer een andere weg uh, zoeken? Dat zou je mogen verwachten. Maar de grote vraag is nu of uh, ook uit de kijken terug naar het geologische verleden... De snelheid van de evolutie is die snel genoeg om dit bij te benen. Dat is één punt. En want zoals Frank al zei, het gaat nu om de snelheid. Maar wat er bovendien nog nooit eerder is gebeurd, is dat je niet alleen de druk hebt nu van de klimaatverandering, maar ook nog eens een keer de druk van de visserij. Ook nog eens een keer de druk van de vervuiling? Ook nog eens een keer van aan de kust het aanleggen van de dammen en van de uitrovering. En dit hebben we gewoon nog nooit gezien. Dus de vraag is nu: kunnen organismen zich snel genoeg aan te passen om dit allemaal weer te boven te komen? Ik hoor het geluid van de zee alsof we geleidelijk aan aanspoelen op het strand. Dank, marinebioloog Katja Filipaar en Carlo Hype, Respectievelijk werkzaam en of afscheid genomen van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek op Texel. En Frank Peters, marinegeoloog, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dit was Labyrinth Radio voor deze week. Meer informatie over deze en andere uitzendingen kunt u vinden via onze website www.labyrinth.nl. Op televisie is Labyrint woensdagavond weer te zien om tien voor negen op Nederland 2. Daarin gaat het over botsingen en zwermgedrag. En volgende week zondag, zelfde zender, zelfde tijd, zijn wij hier weer te beluisteren. Ik dank u voor het luisteren en wens u nog een hele vrolijke avond.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 Dit is Radio 1.